De NOS-journaal. In Indonesië is levenslang geïnteresseerd. prediker Abu Bakr Bashir. Volgens de Indonesische justitie heeft hij een paramilitair trainingskamp. waar terreurdaden werden voorbereid, mede gefinancierd. Zijn beweging zou een aanslag hebben willen plegen op president Joko Widodo. Daarna moest Indonesië een in staat worden. die gebaseerd is op de sharia. de strenge islamitische wetgeving. 72-jarige Bashir is de geestelijke leider van Jemaya Islamiyah. die in 2002 de aanslagen in Bali pleegde. waarbij meer dan 200 mensen omkwamen.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 Google is niet langer het waardevolste merk ter wereld. Het internetbedrijf is in de top 100 van waardevolste merken gedaald en ingehaald door concurrent Apple, maker van onder meer de iPad en iPhone, dat ruim 153 miljard dollar waard is. Google wordt geschat op ruim 111 miljard dollar en in de top 100 staat één Nederlands bedrijf, oliemaatschappij Shell, die staat op de 51ste plaats. Het weer nog eens een wolk, een kans op een bui. Later mogelijk met onweer. Temperatuur 19 graden aan zee en gaat op 27 in het uiterste oosten. Morgen weinig verandering, de dagen daarna minder warm. Dit was het NOS journaal. Helene de Leende Geest bij de ANWB. Het is Helene de Geest. Er staat file op de A8 dan bij de ANWB Amsterdam. voor Knop. Terstaten kochten vielen op een plek in 8 San Riekendam, Amstelmeidam, voor Meter, Knop en Een plek in 3 kilometer. A12 Utrecht bij Berg Riebetzerge 2D. En op de A127 op Azeren Utrecht bij Beeld 22 op 4 km heet Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 What? Lekker uh, de muziek van Duren en daar hebben we het dan over, je de, de Skin Trades. Zandvoort en de regio. Het is uh, na vier uur. Dat betekent het derde en laatste uur. Alweer van Zandvoort op zaterdag, Albert Ja, de tijd uh, vliegt. De tijd plezier. vliegt voorbij. Ja. Nou, u hebt in ieder geval in het laatste uur van ons nog de goed. Rond de klok van kwart voor vier, het gedicht van de week. En het zal u niet verbazen dat het over Moederdag gaat. Ja, niet vergeten, hè? morgen moederdag. Dus snel even. Ik, er geen roos meer, meer. ik denk dat er geen roos in Zandvoort meer te krijgen is. Maar ik zo, wie, wie nog wat wil, snel naar de bloemist. Ja, goed, oké. Okay, uh, gedicht Moederdag. SV Zandvoort, DVVA is ook nog steeds bezig in de zengende hitte. Er wordt daar gevoetbald en we gaan rond de klok van uh, kwart over vier weer terug naar Joop van Es. 0 tegen 0. Over de voortgang van die wedstrijd. Voor de rest hebben we nog wat, best wel wat lokale nieuwtjes. Ik hoop dat ik daar nog tijd voor heb uh, om dat in het laatste uur te doen. En natuurlijk hebben we nog uh, even vooruitblik op het DTM van volgende week. Dus uh, nog genoeg reden om uh, dit uur ook te blijven luisteren naar ZFM op Zandvoort live vanaf het Gasthuisplein. Gewoon blijf luisteren naar de Zonvoltsen Radio. dus gaan we een raadje plaatje plaat doen. Hier is uh, Johnny Kita Watson. Love is a real mother.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 Poor oh, baby, they know what that stuff is It's gone up higher Yes, it is Got the parents line I'll tell you tomorrow Lord, it's a real motherfucker, yeah Make you wanna run for cover, yes, it will And if you look, you will discover, yeah Extra, extra, extra, extra, extra, extra, extra lange versie van de single van uh, Shannon. En let the music play. Voor het slot van de, de wedstrijd van vandaag gaan we snel weer over naar uh, Joven S. Nog steeds geen doelpunten, hè? Joop, neem ik aan. Nee, je zult wel geduld uit. Dat weet ik toch. Dat, dat, dat, dat weet ik toch, Hij Joop. Dat valt weer weg. Dat weet ik toch, jou. Het valt weer weg. Het komt helemaal goed, Joop. Nou, probeer jij hem even opnieuw op te bellen. Gaan ja. we het gewoon even live in de uitzending doen? Want we hebben het slot natuurlijk van, uh, van de tweede helft. Hm? Oh ja, knopje, knopje, knopje. knopje. Oké. Okay. Nou, tuut, tuut. Geen idee. Nou, Geen ge ge verbinding meer. Geen verbinding meer. Hm. Wat gebeurt hier allemaal? Tuut, tuut, tuut. De telefoon wordt te warm. Ja, waarschijnlijk wel, hè. Heet het is de ook te warm om te voetballen. Dus het is temperaturen daar hoor. Het is warm, denk ik. Maar goed, hij gaat weer over. Oké. Okay. Hij zal nog steeds aan het doorpraten zijn, denk ik. Ja, joh. Je, je zit nu rechtstreeks. Je komt nu weer in de uitzending, want je viel weer weg. Komt door, kom, kom door de hitte. Ja, komt hij kom aan. Hè? Kom je ja, gaan we gaan weer snel over naar Rio <laughs> Fresh. Ja, komt er weer hitte ja, door. door uh, ja, was, waarschijnlijk wel ja. Het is zo warm daar bij jou. Ja, maar dan zit ik gewoon te praten. Hè. En dan ga ik ineens alweer niet. en moet nog meer praten. <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, uh, we zijn nog steeds bezig met de wedstrijd tussen S.G.S. en D.V.V.A. En uh, de wedstrijd die, uh, die uh, loopt ten einde. Hier wordt een, echt een, uh, een noodhulp geboden aan een van de Ik kan niet helemaal zien wie het is op dit moment. Ik denk Pieter Koper. Die krijgt het water over zijn hoofd. Want jongens, uh, een kwartier geleden zegt de scheidsrechter: we gaan niet even stoppen. Toch even water, denk je en nu ja bijna einde en Peter Kolten moet gewoon water op zijn hoofd krijgen omdat hij, omdat hij gewoon uh, niet aan kan worden En bedreven. Oh die was een aardig schot van de billyfisher is je er op de kribbelen maar ze niet op te letten. De billyfisher is helemaal vrij en die gaat de schot Het was helaas niet echt heel erg hard maar het was een aardige plaats. Maar omdat het niet al te hard was kon ik niet meer van deze jaar. Ik kon de bal gewoon lekker stoppen heel. en je had er geen probleem. ...tussen staat de klok op 90 minuten. En het zal niet echt lang meer duren ...voor de deze laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor SS Zandvoort... het terrein is. Nu nog een aanval voor D.V.V.A... die bal gewoon huizenhoog over. We gaat niet achtertrekken, dus uh, Boris Gitt kan de bal gewoon opnemen. Maakt geen haast. Want ik denk dat Zandvoort... Uh, met vier punten tegen de nieuwe kampioen uit die tweede klasse A. Gewoon goede zaken heeft gedaan. Vier punten voor de kampioen. Klasse. Goed. Hij heeft de bal ondertussen gepakt. Geen haast natuurlijk. Wat gaat er nu gebeuren eigenlijk? Ik weet niet. Oh, er wordt nog gewisseld hier bij Zandvoort. Er komt nog even de a komt er nog in. En alles staat gegroepeerd rondom het middenveld. Om die bal mogelijk te kunnen ontvangen. Het is daar Paul van Oor. Paul van Oor. Die raakt de bal ook net zo hard weer kwijt. En die krijgt dan nu niet de gelegenheid om hem weer terug te krijgen. En het is even, ja, Die in de aanval gaat. Die gaat hier in de centrale speler. Die gaat helemaal goed door. En dat is. Gelukkig voor Zandvoort. Of uh, zal zijn 30 naast het bal. Dus uh, echt een hele slechte uh, bal. Uh, de, de, en Kiebel Boyer mag die bal gaan halen. Daar heeft hij nog uh, even tijd voor natuurlijk. En ik weet niet wat de, de, de schijfzetter gaat doen op dit moment. Hij laat nog steeds doorspelen. De vet heeft de bal ondertussen En die gaat er nu het veld op. En... Uh, ja, dit zijn de dying seconds zoals we het mooi in Amerika zeggen van deze wedstrijd. De laatste wedstrijd van Eastwissand van dit seizoen. De laatste thuiswedstrijd moet ik zeggen. Want volgende week wordt het nog gespeeld bij uh, Amsterdam Heemraad. En dat uh, zou zomaar zijn winstwoord kunnen zijn. Goed, de vet heeft die bal in het veld gebracht en die gaat lekker over zijn lijn. De, uh, de scheidsrechter laat die bal nog steeds nemen. Ja, ik begrijp niet, er is helemaal niks meer aan de hand. Niemand uh, wenst uh, te winnen of wenst te verliezen. DVVA uh, mag de bal nog gaan gooien. N maar dat is een Sandvoort, die er tussen zitten. Ik kan niet zien vanuit wie dat is. Nu wel. Het is daar, uh, uh, even kijken, uh, van, de oort, van de Oort naar de uh, ander van de Oort. Ja. Patrick, ja, inderdaad. En die probeert daar een berg te bereiken, dat lukte niet. En daar werd ge gefloten, dus hij heeft ervoor en verdedigende fout van een van de DVVA-spelers. En dat betekent dat Zandvoort en erop mag nemen. Maar let geloof jongens, het is niet meer dan uh, 5 meter van de middellijn, Hier is het echt niet. En de bal ligt uh, 500 meter ver ongeveer. En dat de heeft dus, natuurlijk alweer allemaal tijd nodig om de bal te gaan nemen. Ondertussen is er eigenlijk die bal op de plek beland en zij heeft het zeintje om die bal te gaan nemen. En dat gaat dan nu even doen Michel Menjo. Michel Menjo stelt zich achter die bal op. En die gaat nu die bal proberen. Toch maar eventjes. Het zal wel leuk zijn. Op een van de kopjes van de Sanfordse aanvallers te krijgen. Dat lukt niet helemaal. Het, het verdedigend werk is van de VVA. Maar blijft wel bal bezit Daar op de middenlijn. Middenlijn voor de VVA. Wordt breed gespeeld. En Sanford kan nog steeds niet hier iets mee doen. Het loopt is schrijven. die En ik begrijp het echt niet. als kan steeds door te spelen. En daar is het... Uh, Willi visser, visser die de bal kan wegspelen. probeert te, te bereiken. Uh, Michael uh, Kuil, Dat lukt niet helemaal. De bal gaat over de zijlijn. Nog steeds niet. Uh, maar waarschijnlijk is hij over uh, de zijlijn gegaan. Vierde voet van een zand speler. En deze via zijn navel. De hoogte nu van de 16 meter gruwen Komt er Komt een verre voorzicht. En daar is uh, Patrick van Oort. Die kan die bal wegwerken. En blijft in controle over de bal. Nu over de rechterkant van het zelp. Richting uh, Nacho. Ik kan er niet bij komen. De bal was ook erg slecht. En heel simpel verdedigen voor deze Via. En nog steeds waar die schuizen wegspelen. Ik snap het niet. Nogmaals, ik, ik heb het al een paar keer gezegd. Hier is helemaal niks in de hand. Twee ploegen die niet willen, die niet kunnen... En nu is het dan weer, het Zandvoort, dat in balbezit is, vier van de oort, gaat naar de middelen, het middenveld. En daar kan het, uh, is het uh, DVV-A kan overnemen, nu voor Zandvoort. Aan de linkerkant van het veld is het dvv -VA. Een van die spelers van de linkerkant, die, die legt de bal breed. En gaat er daar iets gebeuren? Er gaat nog iets gebeuren. Gaat er schot komen? Nee, gaat er geen schot komen. Nee, wordt helemaal weggedrongen, door van de oort, en weer breed gelegd. En, oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh als Van de die bal weg kan werken. Oh, van de uh, uh, uh, naar Is het een Rensbal? Dat zal toch niet echt waar zijn, hè? Dat zal niet echt waar zijn. Dat kan helemaal niet. Maar goed, het is een vrij schop voor VVA, een het of 20, buiten 16 meter gebied van SV Zandvoort. En die mag komen naar de zijlijn. Wordt Zandvoort gezien aan de rechterkant. En daar staat uh, Van de hoort die kan die bal afpakken? Nee, ik kan niet die bal afpakken. En het wordt hierdoor getikt en wel Zandvoort die hier in bal bezit. Was. Dat was jouw. inderdaad de warmte aan de telefoon. Ja. Oh, daar is hij weer. Daar ja, zijn we er weer. Ja, ja je ben bent er weer. weer. Ik word helemaal gek van jullie. <laughs> ho, ho. Licht aan de zon. Ja, la laat het daarop houden. Ik <laughs> word Je hoort het aan mijn stem, dat ik eigenlijk aan het doe. Er is een lopen. er is een lopen. er is een doper. Dat schittert hem op. Nee, ja, Geweldig! Ja, het is ongelooflijk! Geweldig! Komt deze bij hem en hij geeft de, de loop bij de gaat over de keeper heen. En het kan echt nooit meer lang duren voor de RCW gelopen. Billy Fischer. je kan zomaar in bijna ogen deze wedstrijd. Het is werkelijk wat hier gebeurt. Een paas eigenlijk in het niets. En uh, hij komt vrij en krijgt een goed laag op zijn linkerbeen en gaat over de keeper heen. En die Dood in het doel. Zandvoort staat er heel even voor. En we zijn al bezig. Ik denk zomaar in de vijfde minuut van de WCN-tijd. Ja, je hebt nog 32 minuten wat betreft dit programma, dus ga gerust door. <laughs> Oké, okay, goed met de keeper. De keeper de geïnteresseerd. We gaan aftrappen. En dan is het nu Zandvoort die die blokken krijgt. Ja, uh, bal voor Zandvoort. Overtreding van de, de, de, de spits van DVVA. Op even kijken. Op even, ja, het zal uh, ongetwijfeld. Uh, uh, Max Aardijk zijn inderdaad. Die bal wordt uh, ongeveer op het middenveld genomen. En dat is, Paul Oort is uh, de bal van Noord die zich in achter zit. zitten. Zandvoort. Hij heeft natuurlijk geen haast meer. Maar ik begrijp er helemaal niks van. Het moet al lang afgelopen zijn. Er is helemaal niets gebeurd. En ook niet uh, met, met wissels en dat, dat soort zaken allemaal. Hij uh, laat al denk, dik vijf minuten uh, doorspelen. En voorlopig is het uh, Michael Kuil. Die bal niet in moet lang houden. Dus mag hier uh, ...vertreding gemaakt op... de uh, nou, even de zandbotspeler. Dus ik in ieder dan kan ik niet zien wie het is. Schijn te laat uh, Maar de bal is wel voor d Ja, ja. Geloof nog steeds... Uh, ...de uh, verzorging voor... Uh, ...de speler. En het lijkt mij dat het... ...Max Aardewerk is. Ik durf het niet helemaal... ...zeker te zeggen. Het was inderdaad... ...nee, Petit van Noord. Oort. Patrick van Noord, Oort. Ik kreeg daar een uh, behoorlijke schop. Maar uh, hij maakt zelf... ...van overtreding. Waarschijnlijk de eerste. Waardoor DVVA de, de vrije schap mag gaan nemen. Wel op eigen veld, maar goed. Het is toch een vrije En die bal wordt nu via de buitenspeler naar binnen gekopt. Dat ga je lekker schorkelinken, je hoopt zo langzamerhand. Ja. Maar hallo. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Ik, ik denk dat ik toch al bij zit te praten. Hier wordt weer gefloten door de, die, die man stijgt. Niet de drie flyers laten horen achter elkaar. En Samvoert kan dus... Uh, Het wint toch opnieuw voor de tweede keer dit seizoen van de kampioen. Nam het verwacht. Schietend op het de Beroen Wel Zandvoort wint. En Zandvoort blijft gewoon dik in deze tweede klasse. Kijk, een mooie resultaat voor uh, SV Zandvoort. En wat een hey, ontknoping, hè? Wat een ontknoping, geweldig. Zin, <laughs> en ik kan niet bekleken. Hé hey, hey Joop, rustig aan. Hè? Neem even lekker een slopje water ofzo. Nou, dan laat een biertje nemen. Een biertje is ook goed. Maar ik heb nog wel één vraag aan je. Weet jij toevallig wat Sam 4 Vier gedaan heeft? Want wij hebben helemaal niks gehoord. Ik heb geen flauw idee. Ook geen idee. Dan moet je, moet je uh, bellen. Ja, oké. Okay. Ja. Hé, hey, dankjewel Joop. Wij doen het Dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Voor de laatste Amsterdam. Gaan we je weer bellen? Hartstikke bedankt. Jan okay. uh, Roos. <laughs> Dat was jouw fris. Hij zal toe aan het drank, inderdaad. De zon schijnt lekker in Zalvoort. Het is uh, 25 graden. En de normale temperatuur is 15 graden hè, voor de tijdschip van het jaar. Tjo, wat willen we nou nog meer? Dat betekent zonnige muziek nu.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 klank op de Zandvoortse radio. Je hoort uh, cool in the is fresh with excited. Ja. Yeah. Ja, en ik heb nog even uh, ja, eigenlijk een oproep aan alle inwoners van Zandvoort en met name de mensen die uh, in en om het centrum wonen. Gaat want... het over de Halterstraat? Dat toevallig? gaat over de Halterstraat. Okay. Ja, zeker. Want uh, uh, afgelopen paasweekend en uh, met Koninginnendag heeft de gemeente Zandvoort bewijzen van proef de Halterstraat afgesloten voor verkeer. Het is natuurlijk al een langlopende discussie in de wandelgangen, maar nu is er Iets, uh, iets ontstaan, want dat hebben ze afgezet natuurlijk om de gezelligheid en de veiligheid voor de Zandvoortse Horeca te bevorderen. Gezellig, omdat er veel ruimte is voor terrassen en veilig, omdat je niet zo makkelijk vanuit het café onder een auto loopt. Nu is de gemeente erg benieuwd wat inwoners en ondernemers vinden van het afsluiten van de Haltestraat. Gaan er stemmen op om bij ieder evenement de Haltestraat af te sluiten of kiest men liever voor een andere optie? Vul nu de enquête in, en daar gaat het dus om, vul die enquête in en laat de gemeente uw mening weten. De enquête, de enquête kunt u vinden op de website van zandvoortinbedrijf.nl of op de website van de gemeente Zandvoort. Dus wilt u dat bij elk evenement de, de haltestraat ook wordt afgesloten, of vaker, of zes keer, of zeven keer in het zomer. Of helemaal niet. Al al, al lang van het mooie weer, of helemaal niet. Vul dan die enquête in, want uw mening telt. En nogmaals, die enquête kunt u terugvinden op de website van zandvoortinbedrijf.nl of op de website van de gemeente Zandvoort. Doen! En ik heb hem al Ingevuld. Jij hem ingevuld? Ik heb hem ook al ingevuld. Oké, jij ook al. Jazeker. Oké. Nou, daar komt hij aan, speciaal voor George. Ja, Want volgens Sjors wordt dit de zomerhit van 2011 en met name de zomerhit voor de jeugd. Kert Spanish, de jeugd van tegenwoordig. Supermercado de la Banco aquí. let's get Spanish, get Spanish, get Spanish, on get Spanish on Hola, supermercado de la Banco aquí. let's get Spanish, it's Spanish, Spanish. Het is pang, ja wij, ik ben straan, man, het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg je no tengo. Bitch, neko, jongen. Hang naar met mensen, kero. Hier, in mijn spans, het vroeg neer spans. Donde staat mijn dinero. Bin als nooitjes en tot ziens. Vet nunca nooit friends. Los gezellig chitos, donde sta genietos. Kosta Dels. Los gezellig chitos, donde sta Genitos. Adelsos. Hola supermercado de la bancos oh. por aquí Let's get Spanish Get Spencer Get S pension Hola supermercado de la bancos oh. por aquí Let's get Spanish, Fan de Hit Spansion Get Spension Spanish. Get Spanish. Get Spanish Claro que sí Claro que no Los jóvenes más chulos del pueblo Spasibo za is so. For the host Jolie. Boca tierra con MANCHEJO Date is ko. El ANOS del diablo. That is the costa de EL ANOS del diablo. That is the costa de Yo quiero vomitar. Yo quiero vomitar. Yo quiero comer. This being conjo. Ping conjo. Los gestillos. Los estagmitos. Costa Del Sol Nossa Sellegitos, domingos Costa Del Hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's spanish it's spanish, get spanish, get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's spanish it's get spanish, get spanish, hola, supermercado, la get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's spanish it's spanish, get spanish hola supermercado de la bancos por aquí let's get spent it's spanish get spanish, get spanish It's been shown. On the moon. Yes, this is Harold. Right now I'm trying to use this thing to know all stage Make the and around town and meet me, the snips, music, let's go crazy. Do a song for oh my En show de Blij. Dan kom ik binnen met een rijmpje en een superleuk geheimpje Moeders, dit is voor jou, omdat ik zoveel van je hou Ik geef je een cadeau met een kus, samen met mijn lieve zus Moeders, dit is voor jou bedoeld, we weten namelijk hoe je je voelt Vaders zit in een boot, met jou op zijn schoot. Ik kan wel dansen en wel springen en het mooiste lied uitzingen. Mijn moeders is ook heel erg lief, want jij bent namelijk haar eigen hartedief. Dat was hem weer, het gedicht van de week. Voorgedragen door mijn collega Albert-Jan Vos. Heb jij ook een gedicht van de week voor CFM? Laat het ons weten en stuur jouw gedicht op naar redactie@zfmzandvoort.nl. Redactie@zfmzandvoort.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio.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 Ze lachten er en... niet.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 dat is toch altijd tijd. Meid. je kunt het ook aan mij kwijt. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. I can find I'm philosophy Op zit hè? gewoon hier in zo'n voortje Heb je toch helemaal voor elkaar, dacht ik zelf Clip, klaar en helpte en uh, glashelder. De <laughs> mango jerry in de uh, summertime. Een plaatje om echt uh, dat zomerse gevoel uh, vast te houden. Hè? Heerlijk. En uh, morgen wordt het ook nog mooi weer. Want dan wordt het een uh, graad of 24. Maar eind van de minnaar. Uh, ja, zo rond 8 uur s avonds, Dan uh, gaan we de eerste regendruppels verwachten. Maar ja, de voetbalfanaten moet er toch om 6 uur uh, morgen voor de tv zitten. Daarom. De bekerfinale. Ja, ja. Weerberichten zijn uh, na te lezen op www.metiapagina.nl. En Lex van Hoorn, onze eigen weerman, die is er Volgende week zaterdag weer, gewoon weer rond en nabij half drie. Ja. Wil je het weerbericht voor de komende dagen. Ja, ja. en uh, wij kijken even snel nog vooruit. Want het is uh, inmiddels naden we met rassenschreden de klok van vijf uur. Blijft u trouwens luisteren, want na vijf uur nemen de collega's van Entertainment for You het van ons over. Uh, wij kijken even naar vooruit naar volgende week vrijdag, zaterdag en zondag. Want dan breekt het DTM racegeweld weer los in Zandvoort. De Duitse Toerwagen Masters. Meisterschaft. Meisterschaft, ja, Meisterschaft. ja dat, dat is veranderd he, op een gegeven moment. Ik reken hem goed. Maar goed, vanaf Ik... vrijdagmorgen. Tien over 9 krijgen we natuurlijk De, de, de, de diverse evenementen En uh, de rollout van het DTM En uh, de, de eerste trainingen al Dus vrijdag, aanstaande vrijdag is al volop geweld Zaterdag volop geweld en zondag natuurlijk De grote race en natuurlijk ook allemaal uh, Races daaromheen Bijvoorbeeld de Seat Leon Supra, Copa En de Porsche Carrera Club en, Cup En de Formule 3 Euro Series Dus ongelooflijk veel activiteit Aanstaand weekend, ja het is bijna Duits grondgebied hè, Het circuit dan op dat moment Drie dagen lang racegeweld vanaf DTM. Wij kunnen u mededelen dat wij zondag via ons kanaal uh, nummertje 45, 45 de, la, de, de zondag live gaan uitzenden dus u krijgt rechtstreeks raceverslag op uw televisie thuis dus u hoeft daar wat dat betreft niet de deur vooruit. wij Zandvoorters kunnen dan genieten dankzij uh, het circuit en dankzij de technici van ZFM met live racebeelden uh, en het is natuurlijk mooi want we hebben een de Nederlandse deelnemer Renger van der Zanden doet mee Krijgt u kennis een boek? snel uh, nog een vakantieaccommodatie aan zee. Google even op, uh, op uh, de internet, want het wordt hartstikke druk. Oké, okay, dat volgende week op Circuit Park Eindje die plaats van ik. Gaat volgende nog horen. Terrorist. Uh, Dat was hem, soft op zaterdag. Ja, zit erop? Drie uur we op. op. Vanaf het Gasthuisplein en laten we eerlijk zijn, we willen ook best een keer live op locatie op uh, op het strand, niet? Ja, lijkt me helder. Lijkt me ook helder. Goed, oké. Okay. Larsje, uh, Rob, bedankt. Ja, graag, gedaan. En, en ja, luisteraars, uh, u voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er zeker.